U bent iets heel anders. Mooi. Nou, hebt u meteen stof om over na te denken? Ach, misschien zijn wij wel marsmalletjes, dokter, wie weet. Dat zou mij helemaal niet verbazen. <laughs> dat is de beste die ik hier ooit heb gehoord. Wat zeg jij, helemaal waarde, professor? Dat het tijd is dat wij vertrekken, meneer Smoor. Goed. Even nog alles nakijken. Prachtig. Dat lijkt me volkomen in orde. Mijn beste dokter Kimbal, tot ziens op mars, dus maar. Hè? <laughs> <laughs> Kom, dan wij wijde, professor. Ik, ik zal Nog één beweging en ik schrik, bal. Reken maar dat het raak zal zijn. Oké, okay? mooi. Achteruit nu, tegen de wand. En omdraaien. Kom aan, mijn wijde, ingenieur. dan volgt het nieuws. Zoals reeds meegedeeld, wordt zowel de gehele aarde getijsterd huh? door een reeks hevige schokken.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 stormen razen met de nooit eerder waargenomen felheid over Antarctica. Antarctica Napels ligt onder een asregen die neerdaalt uit de Vesuvius. De Hekla is in volle uitbarsting. In het Eifelgebergte hebben sommige kleine meren de kooktemperatuur bereikt. Hebben oh, jullie het gehoord? Er... Ja. De Zuidpool is aan het smelten. De eet baant zich een weg naar buiten. Ga nou eindelijk eens op met die idioten verhalen. Ze zitten maar tot hier. We moeten dokter Kimball bereiken.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 U bevindt zich toch bij de hoofdingang van de basis? Inderdaad, uvrouw. Dus als dokter Kimbal naar de hele haven wil, dan moet hij u passeren. Als hij de kortste weg wil nemen, dan wel. Maar hij kan de haven even goed bereiken via uitgang C of F. Ja, ja, inderdaad. Nou, dank u wel, meneer. Tot u dient, uvrouw. Dus dokter Kimbal moet momenteel op weg zijn? Normaal gesproken, ja. Hoe doe je? Nou, in ieder geval hoogstwaarschijnlijk...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 Wat er door me heen ging toen ik in Smol's werkkamer opgesloten zat, is onmogelijk. De toestand leek me zo absurd, zo volkomen onbegrijpelijk, dat ik een ogenblik dacht aan hallucinaties te lijden. Het eerste wat ik deed na het vertrek van dat lugubere was proberen de deur te forceren. Ik ramde er een staande stoel tegenaan. Ik peuterde aan het slot. Alles was vergeefs. Het communicatietoestel leek al even hopeloos. Smol had een hoop draden afgelukt, en toen ik.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 Uit alle macht drong ik een opkomend gevoel van paniek terug. Ik dwong mezelf zo goed mogelijk na te denken, na te denken. De stilte suizend door mijn hoofd. Een vreselijke beukende, gekmakende stilte. En toen, toen hoorde ik het. uit de hoekkast. Hier klonk op een zachte klop. Mijn hart sloeg op hol. Met knikken knieën begaf ik mij naar de kast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 Jullie hebben geluisterd naar het 27ste deel van de planeet eteren door Julien van Remoortere, de Hoekast. Rolverdeling. Dr. Karel Kimbel, Jan Borkes. Dr. Walter Simons, Willy Ruis. Peter Lansheer, Hans Karsenberg, Erika Blanker, Marijke Merkens. Greta, Barbara Hofman. Professor Hinden, Frans Somers, Ruimtevaartingenieur Schmol, Paul van der Lek. Omroeper Frans Kokshoorn. Portier, Hans Hoepman. Technische realisatie, Tom Prudon, Beert Gerpenbach en Bram Hengeveld. Regie, Bert Pijkstra.